11 uur remonteree met het nws Alle leerlingen van groep 8 op de basisschool... moeten in april of mei een eindtoets gaan maken. De regeringspartijen VVD en PvdA hebben toch genoeg steun gevonden voor hun plan. D66 en CDA zullen voor zo'n toets stemmen als scholen zelf kunnen kiezen... of ze daar de CITO of een andere toets voor gebruiken. Ook moet de toets later dan nu worden afgenomen... zodat deze minder zwaar kan meewegen bij de keuze voor een middelbare school. FNV, Bondgenoot en Albert Heijn hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor werknemers van de distributiecentra. Daarmee komt een eind aan de staking die eind vorige week begon. In de nieuwe CAO is onder meer geregeld dat uitzendkrachten die drie jaar bij Albert Heijn werken een contract krijgen. Het akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de FNV-leden. Het parlement van Cyprus zal op zijn vroegst morgenochtend stemmen over het regeringsvoorstel om een solidariteitsfonds in te stellen om het land van de financiële ondergang te redden. Waarom het Cypriotische parlement er nog niet uit is, is onduidelijk. Eerder vanavond zei de Eurogroep bereid te zijn om met de Cypriotische autoriteiten verder te praten over alternatieven voor het reddingsplan. Wel verwacht de groep dat Cyprus dat alternatief zo snel mogelijk presenteert. Bij een moskee in de Syrische hoofdstad Damaskus is een van de belangrijkste aanhangers van president Assad vermoord. De Sunnitisch geestelijke leider Mohammed al-Buti werd slachtoffer van een zelfmoordaanslag. Bij die aanslag zijn zeker 54 doden gevallen. De 84-jarige Boeti stond bekend om zijn pittige uitspraak over de tegenstanders van Assad. Zo omschreef hij de opstandelingen als tuig en ongelovige honden. Het kabinet is niet van plan de vangst van de wolhandkrab opnieuw toe te staan, ook al is een meerderheid in de Kamer daarvoor. In de krap kan het giftige dioxine zitten. De Kamer vindt een waarschuwing op het etiket voldoende, maar staatssecretaris Dijksma vindt het risico te groot. Zij vindt de volksgezondheid belangrijker dan het economisch belang. RTL en de Volkskrant zijn de winnaars bij de tegeluitreiking, de prijzen voor de journalistiek. RTL-journalisten wonnen de prijs in de categorie nieuws en de publieksprijs. Volkskrant-journalisten werden onderscheiden in de categorie verslaggeving en achtergrondartikelen. Voor het eerst werd de oeuvre tegel uitgereikt. Die was voor NRC-columnist Jael Heldring, die al vijftig jaar voor de krant schrijft. In Mas bommel zijn in een schuur twee drugslaboratoria ontdekt. één voor de productie van ecstasy en één voor amfetamine. De brandweer vond het drugslab na een melding van een vreemde damp vanochtend. Waarschijnlijk is er iets misgegaan met de vele chemicaliën in de schuur. En dan het weer. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen overdag is het overwegend droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt 2 tot 5 graden boven nul en er staat een stevige oostenwind. Zaterdag is er veel bewolking. In het zuiden valt wat sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journal. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Chris Keijner. Dat we Cyprus zo hard aanpakken... komt vooral doordat de Duitsers helemaal genoeg hebben... van dat belastingparadijsje. Schoonvegen die oude jasstal. zonst afwieders in. Maar ja, als we alle belastingparadijzen uit de EU gaan gooien... Goedenavond, welkom bij Het Oog van Donderdag. Toen die plaat uitkwam, was ik als tienjarige in het bezit... van mijn eerste singeltje, de Ploem Plum Jenka van Rita Corita. Maar met mijn liefde voor die zingende huisvrouw... was het na Please Please Me snel afgelopen. Vijftig jaar geleden verscheen die debuut-LP van de Beatles. Minder muziek zit er in Cyprus om van Syrië maar te zwijgen. Maar de teksten van Edgar Allan Poe swingen weer wel. En daar zitten nog verborgen boodschappen in ook. Daar zal het zo'n beetje over gaan vanavond in het oog... na onder meer het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag 21 maart. De kwestie van het Turkse pleegkind Younes hing als een schaduw... over het bezoek van de Turkse premier Erdogan naar Nederland. En dus kwam het onderwerp ook ter sprake. Moslimkinderen moeten opgroeien in moslimgezinnen, zei de Turkse premier. Duidelijke taal van Erdogan. Maar premier Rutte was net zo duidelijk in zijn reactie. Van mijn kant, kijk, de plaatsing van Nederlandse pleegkinderen... is de verantwoordelijkheid van Nederland alleen. Rutte wil ook niks weten van ministerieel overleg... tussen Nederland en Turkije over Yunus. Maar het bezoek van Erdogan ging zeker niet alleen... over de Nederlandse jeugdzorg. Demonstrerende Turken vroegen in Rotterdam en Den Haag... aandacht voor misstanden in Turkije zelf. Mensenrechten, schendingen richting Koerden, Aleviten... andere minderheden, vakbondsrechten, persvrijheid... die staan enorm eh, zwaar onder druk. Er was ook goed nieuws voor de Turkse premier. De Koerdische afscheidingsbeweging PKK stopt met de gewapende strijd tegen zijn land. Dat zei PKK-leider Abdullah Ocalan in een verklaring... die werd voorgelezen tijdens het Koerdisch feest voor het begin van de lente. Nog meer duidelijke taal. Goed nieuws was er ook voor Ernst Lauwers. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops heeft bij de Hoge Raad... een verzoek tot herziening ingediend van de uitspraak in de Deventer-moordzaak. Volgens Knoops pleit een nieuwe feiten zijn cliënt vrij. De hoeveelheden DNA en de telefoongegevens... en beide bevestigen eigenlijk uh, nu uh, het verhaal van Lauwers. Lauwers kreeg 12 jaar cel voor de moord op de 60-jarige Weduwe-Wittenberg... Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Onderzoeker Maurice de Hond geloofde Lauwers en zocht meerdere malen vergeefs de publiciteit. De Hond vindt dat het OM en het Nederlands Forensisch Instituut behoorlijk hebben geblunderd. Ja, daar staan zoveel dingen in. Het schaamrood zou je naar de kaken moeten stijgen. als je ziet hoeveel fouten er zijn gemaakt. Opnieuw een spectaculaire overval op Brinks geldwaardetransport. Dit keer was het filiaal in Best het doelwit. De politie was snel ter plaatse. Die zijn ze gaan achtervolgen en toen uh, zijn ze beschoten door een vermoedelijk een automatisch wapen. De daders wisten te ontsnappen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Ja, je moet je voorstellen op het moment dat er explosieven gebruikt worden bij een deur, dat aan de andere kant van de deur op dat moment iemand kan staan of lopen, dus die had natuurlijk gewond geraakt kunnen worden. Sneeuwvlokje, zo noemden ze hem in Barcelona, is 50 geworden. En omdat Ronald Koeman blijkbaar geen zin had... in een ontmoeting met Abraham voor zijn deur... vierde hij dat bij De Wereld Draait Door. Waar hij werd getrakteerd op een taart en een verjaardagslied. Dan zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Morgen nieuws in de krant, gelezen door Ewout de Jong. Asielzoekers in opvangcentra vervelen zich te pletter. Of zoals Trouw het schrijft, ze hebben veel te weinig te doen... en dat is slecht voor hun psychische gezondheid. Het maakt ze passief, waardoor ze niet bezig zijn met hun toekomst. Of dat nou de inburgering in de Nederlandse samenleving is... of de terugkeer naar hun land van herkomst. In een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken... zegt een asielzoeker... Ik ben totaal afhankelijk en heb nergens invloed op. Ik kan niet doen wat ik wil, heb geen controle over mijn leven. Dat maakt me boos, verdrietig en gestrest. De adviescommissie pleit ervoor om in alle opvangcentra activiteiten te organiseren... en asielzoekers in staat te stellen om ook zelf meer te ondernemen. Ook in Trouw een artikel over trouwen. Een ceremonie bij het huwelijk is uit de tijd. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Trouwambtenaren Drenthe. De helft van die ambtenaren ziet een plechtigheid met ontvangst door de bode... en een toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand als een achterhaald fenomeen. Trouwen op het gemeentehuis is een tussendoortje geworden. Veel mensen die het best zouden kunnen betalen komen gratis trouwen, zeggen de ambtenaren. Die vinden het ook jammer dat zzp'ers zich verhuren als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. En dat gemeenten het goedkope administratieve huwelijk hebben ingevoerd. De Drentse Vereniging van trouwambtenaren en bruidsbaren die traditioneel De vindt dat trouwambtenaren en bruidsparen... die traditioneel trouwen beter verdienen. Ze willen druk uitoefenen op gemeenten voor een herwaardering van hun vak. Burgemeesters en wethouders van gemeenten die sinds 2011 gefuseerd zijn... en daardoor het veld moeten ruimen... hebben bij elkaar ruim 3,2 miljoen euro aan wachtgeld opgestreken. Dat is te lezen in de Telegraaf. 55 wethouders en 11 burgemeesters maakten gebruik van de wachtgeldregeling... en toucheerden zo volgens de krant forse bedragen aan belastinggeld. De Telegraaf heeft op een rijtje gezet wat gemeenten eraan kwijt zijn. De ex-wethouders krijgen gemiddeld ruim 2300 euro per maand... Sommige gemeenten zijn daardoor tonnen kwijt aan wachtgeld. Het CDA vindt dat de verantwoordelijke minister zich toch eens achter de oren moet krabben... en na moet denken over de gevolgen van het fuseren van gemeenten. Spits schrijft dat de baas naïef is over zijn vrouwelijke werknemers. Volgens de krant beroven en bedriegen vrouwen hun werkgevers steeds vaker. Terwijl die bazen zich er juist totaal niet van bewust zijn... dat het vrouwelijk geslacht tot dit wangedrag in staat is. Dat blijkt uit cijfers van het recherchebureau Hofman. Vorig jaar ontmaskerde het bureau 230 vrouwelijke werkvloerkriminelen... 10% meer dan in 2011. En vrouwen vormden daarmee 28% van de daders. In Spits, zegt directeur Franke van Hofman... dat werkgevers vaak denken te weten wie er steelt of fraudeert... maar dat hebben ze in 85% van de gevallen verkeerd. En aan een vrouw denkt hooguit 1% van de bazen. De krant meldt nog veel meer cijfers en weetjes hierover. Bijvoorbeeld dat er steeds meer ouderen van hun baas stelen. Vindt Carla Bruni, eh, zangres, een echtgenote van de vroegere president Sarkozy... dat de huidige president Hollande op een pinguin lijkt... Jawel, die vraag zoemt volgens de Volkskrant de laatste dagen... steeds luider door de Franse media. Aanleiding is een liedje op haar nieuwe album... dat op 1 april in de winkel ligt. Hijgmeisje Bruni fluister zingt daarin over een pinguin die onbeleefd is... maar ook mooi nog lelijk, warm nog koud en bovenal besluiteloos. Het is allemaal wel eens over Hollande gezegd. Bruni zegt dat ze alleen maar zingt over ongelikte beren... en dat haar liedjes nooit politieke betekenis hebben. Hollande vindt het wel best. Het kon erger. De pinguïn is best een aardig dier. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en morgen dus ook een interessante verjaardag namelijk van een LP. Het is dan 50 jaar geleden dat de Beatles hun eerste langspeelplaat Please Please Me uitbrachten. Als mij zit muziekjournalist Johan van Sloten. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Dat was een klassieker, hè? Of dat is een klassieker? Het is uiteindelijk een klassieker geworden. Oh, dat uh, was het niet meteen? Nee, op het moment dat die werd uitgebracht... was uh, in Engeland de, de aandacht ervoor wel heel erg groot. Want uh, de, de Beatlemania die begon daar toch behoorlijke vormen aan te nemen. Uh, maar als je de plaat Sec bekijkt... is het een plaat zoals die in die tijd uh, heel vaak werd gemaakt door uh, jonge bands... Uh, een paar singles, dus de herkenbare liedjes die de fans ook al kenden... Mm -hmm. de B-kantjes en dan nog wat liedjes om de plaat mee op te vullen... En toch, en dat was. Er juist... zelfs een paar covers op, hè? Toen ik nog even terugkeek, was ik alweer vergeten. Maar... Ongeveer de helft van de liedjes ja. zijn niet van Lennon en McCartney. En nee. dat is natuurlijk ook al opvallend. Uh, maar het waren wel liedjes die ze al heel erg lang en heel erg vaak hadden gespeeld. tijdens hun uh, optredens in bijvoorbeeld de Cavern Club of in Hamburg. Dus die liedjes die zaten er heel goed in. En je kunt ook duidelijk horen dat ze die liedjes zich heel goed eigen hebben gemaakt. Want eigenlijk hoor je niet heel goed het verschil tussen de liedjes die ze zelf hadden geschreven... en ja. de Amerikaanse covers. Dus wat dat betreft uh, is dat een hele goede prestatie. En is ook een goede plaat. Ja, en uh, ik, ik las vanochtend in de krant dat die, die opnamesessie... waarbij bijna de hele plaat gemaakt is, ook bijzonder. Hè? Dat is in, in zo'n beetje 585 de meest productieve minuten in, ooit in een studio las. Ik. Ja. Die is heel snel gegaan. Uh, drie sessies van elk drie uur op één dag, 11 februari 1963. Maar ook dat was tekenend voor die tijd. Uh, Plaatmaatschappijen die... Uh, vonden rock'n'roll groepen en artiesten vonden ze wel leuk... maar niet zo belangrijk dat ze een enorm budget gaven... om wekenlang in de studio te zitten met enorme orkesten. Nee, dat moest maar op één dag gebeuren. Ik geloof dat de opnames van deze platen... ook maar 400 of 500 pond hebben gekost. Meer geld had de platenmaatschappij er ook niet voor over. Dus je moest ook heel snel en heel goed die liedjes spelen. Je had ook ja. nog maar één of twee sporen, dus je kon weinig anders doen. In één dag zat, stond alles erop. Ja. Wat is je favoriete nummer? Dat is het eerste nummer. I saw her standing there. Dat nummer zelf is goed, maar wat ik, heel, eh, wat ik altijd heel grappig vind van dat nummer is... je hoort aan het begin Paul McCartney aftellen. 1, 2, 3, 4. En iemand heeft dus gezegd, dat is niet alleen het aftellen naar dat liedje... maar ook het aftellen naar een nieuw begin. Dit is de nieuwe muziek, mensen. Daar gaan ze, de Beatles. 1, 2, 3, 5... Beatles van hun debuut LP, Please Please Me. We spreken er straks nog uh, één of twee keer over door. En we hebben nu weer contact met Cyprus, want het parlement in Nicosia boog zich vanavond over een nieuw plan om een faillissement te voorkomen. Journaliste Leonora Kok al daar in Nicosia, goedenavond. Goedenavond. Ik begreep dat de parlementariërs inmiddels opgehouden zijn met uh, vergaderen, maar waar, waar hebben ze precies over vergaderd? Nou, in ieder geval niet waar ze over moesten vergaderen, namelijk over dat plan. Want ze hebben besloten om het uh, uit te stellen en uh, morgenochtend daar verder over door te gaan. Oké, okay, en wat behelst onbegrijpelijk. dat plan? Ja, Ja, onbegrijpelijk volgens mij, want de hele dag is koortsachtig uh, uh, overleg, uh, overal geweest... en de fractievoorzitters hebben overleg gehad met de uh, president. Dus uh, het zag er eigenlijk wel naar uit dat er vanavond uh, toch een stemming zou komen... Maar uh, uh, de regeringspartij die wilde dat ook wel. De uh, oppositiepartij, de communisten, die zeiden dat ze tijd nodig hadden om het, uh, voorst, de voorstellen verder te bestuderen. Ja. Uh, er moesten een, een aantal besluiten genomen worden. En dus is het vandaag uh, naar morgen. Ja. En, en, en wat behelst dat plan waar ze dan morgen over verder gaan? Nou, twee belangrijke dingen waarover gestemd moet worden in een aantal verschillende onderdelen. Maar belangrijk is het, het zogenaamde solidariteitsfonds. Een fonds waarmee geprobeerd wordt om die 5,8 miljard euro binnen te krijgen. Dat moet bij elkaar gebracht worden door nationalisering van de pensioenfondsen van de semi-overheidsorganisaties. Andere assets van de overheid. Uh, maar ook door uh, privémensen die uh, uh, bereid zijn om zogenaamde staatsobligaties te kopen. Uh, en de kerk die uh, wil haar uh, bezittingen en grond uh, beschikbaar stellen daarvoor. Mm -hmm. Daar zou dan dus uh, dat bedrag mee binnengehaald moeten worden. Ja. En een uh, tweede belangrijk aspect uh, is, uh, is de sanering van de Laiki Bank. Dat is de bank die eigenlijk het meest ziek is en als daar niks mee gebeurt... en als uh, uh, de ECB ophoudt uh, met betalen wat ze maandagochtend gaan doen... dan zou die dus uh, onmiddellijk omvallen. En dus uh, is daar een uh, sanering voorzien. Uh, ook de bank van Cyprus, uh, de tweede bank die uh, er heel problematisch voor staat. En de bedoeling is eigenlijk dat die op de een of andere manier samengevoegd gaan worden. De goede delen in één bank ondergebracht en de slechte delen in de zogenaamde slechte bank. Ja, ja. En denk je als ze morgen daarover verder gaan vergaderen dat het wordt aangenomen? Ja, ik denk het eigenlijk wel, want uh, er is uh, vandaag uh, zo lang en uitvoerig over gepraat. En ik denk ook niet dat ze de luxe kunnen hebben om dat niet te zullen doen. Want nee. als het niet aangenomen wordt, dan valt die bank dus echt om. Ja. In de studio zit ook Jaap Koelewijn, hoogleraar finance op Nijenrode. Rijn Nijenrode, Goedenavond. goedenavond. Um, ja, zo'n solidariteitsfonds met uh, geld van pensioenfondsen erin, van, van de kerk. Uh, is, da, is dat wat? Is dat een goed idee? Ja, en morgen moest er ook Russen, zou er ook Russen mee gaan doen. Het komt mij allemaal een beetje desperaat over. Het, het is duidelijk dat Cyprus een groot gat heeft van ongeveer 6 miljard euro. Als we dat geld ophoesten, dan zou Europa langzij komen met 10 miljard euro... Hmm. We nou, zijn net al het nieuwsoverzicht, uh, uh, Grote weerstanden leven binnen Europa. Met name bij de Duitsers, die er heel weinig voor voelen om het zwarte geld van de Russen te gaan redden. En ja, uh, Cyprus heeft er nou niet al te beste reputatie. waar het gaat om, om fiscaliteit en, en het toelaat van allerlei uh, constructies. Maar het hele verhaal komt om mij een beetje bizar over. Want er moet links of om rechts om 5,8 miljard euro op tafel komen. Ja. En dan kan je een greep doen in de pensioenkas. Nou, dat betekent dat je op een andere manier het volk te laat draaien. Uh, je kunt de kerk laten meedoen. Ik vind het heel nobel van de kerk en die zal ongetwijfeld ook wel wat seintjes hebben. Maar de kern van het probleem is dat degenen die mede doorzaak zijn van de crisis, dat zijn toch ook de buitenlandse spaarders in Cyprus, die zullen een eerlijke bij een de eerlijke deel moeten betalen. Ja. En anders is het eigenlijk allemaal een rituele dans voordat je je verlies echt gaat nemen. Ja, en dat zijn dus uh, vo voornamelijk die Russen. Zou ja. het kunnen dat uh, die Russen inderdaad zoveel geld in dat fonds storten... dat zo'n uh, uh, zo bail in, zoals dat dan heet, ja. het meebetalen van spaarders... Ja. dat die niet nodig is? Ja, de Russen staan voor een duivels dilemma. Als ze niks doen... Dan weten ze zeker dat die banken omvallen. Daarmee wordt nu gedreigd. En niet voor niks, zegt de ECB. Als jullie maandag de zaak niet op orde hebben. Trekken wij dan, dan trekken wij ja. de, de, draaien wij de kraan dicht. Nou, dan weten de Russen wat er overblijft. Namelijk niet zoveel. Want dan moet de bank worden geliquideerd. <coughs> en dan is het einde oefening. Dus iedereen probeert dus lang mogelijk tijd te rekken. Maar aan het eind van de rit staat het betonnen blok op de weg. En dan wil je liever niet bovenop zeilen. <coughs> Excuus. Nou, Kortom. Uh, linksom of rechtsom moet er een partij pijn gaan leiden en het wordt natuurlijk dat blijkt ook uit de woorden van uw, uw correspondent op Cyprus. Er wordt natuurlijk om de hete brei heen breien, iemand moet er voorop draaien. opdraaien. Ja. Nou en, en er wordt nu ijverig uh, de zwarte Piet rondgespeeld. Maar we weten dat maandag moet iemand die zwarte piet in zijn handen hebben. Ja, zit Cyprus eigenlijk niet ook in een onmogelijke situatie? Want u bevestigde dat, hè? wat Europa eigenlijk wil, met name Duitsland, is af van die, die, die lage belastingen daar en die hoge rentes, waardoor er veel zwart geld naar Cyprus toe gaat. Maar daar drijft Cyprus op. Dus wat ze ook doen, ze zitten altijd fout. Daar is het land in toenemende mate op gaan drijven. En die hebben kunnen profiteren van de euro. Hebben kunnen profiteren van goedkope financiering. Hebben dus in feite geparasiteerd op Europa. En dan mag Europa aan het eind van de rit als dank voor dank de boel oplossen. Um, ja, ze drijven voor een deel op een, op een grote financiële sector. En daaraan moet een eind komen. En dat betekent dus... Dat de Cyprioten verlaging van hun welvaart moeten accepteren. Nou, stel nou dat dit plan erdoor komt en ja. dat Europa het accepteert. Komt er dan dinsdag geen bankrun als die banken weer Europa gaan? Nou, die komt er misschien wel, maar zolang de ECB ervoor zorgt dat er meer geld de bank in wordt getild dan eruit wordt gehaald, dan zal die bankrun niet, niet, het, niet het, het effect hebben wat men vreest dat het heeft, namelijk dat, dat de banken omvallen. bank en, en vervolgens de staat omvallen omdat die. En dan gaat het land failliet en als land failliet gaat, ja. en dat klinkt heel wat haftig, dan gaan we failliet. Maar dan zit je dus met, met een verlies aan internationaal vertrouwen. Je zit met een enorme schuldenberg. En je kunt nooit meer op een fatsoenlijke manier geld lenen. Nee. Kortom, je moet te biechten bij de ECB. Je moet te biecht bij het IMF. Die stellen hun voorwaarden en die doen heel veel pijn. Ja. Leonora, tot slot nog even naar jou. Uh, hoe groot is de onrust nu nog steeds op Cyprus onder mensen? Als dit pakket erdoor komt, wat denk jij dan? Gaat dinsdag dan iedereen zijn geld van de bank halen? Nou, uh, die onrust is nu enorm groot, vooral onder de uh, mensen die bij de laiki uh, bank werken. Uh, enorm uh, protest, uh, protest vanavond. En uh, vandaag stonden er ook enorm rijen voor uh, de pitautomaat van de laiki bank Omdat mensen echt bang zijn dat daar dus niet meer te halen is straks. Dus uh, met name om die werknemers een heel grote onrust. En ja... Sowieso, uh, omdat er nu steeds meer gezegd wordt, uh, uh, alleen maar met kerst betalen. Want anders ja. wordt niet geaccepteerd. Dus die, die onrust die groeit ik, okay. uh, ik denk dat er uh, wel kans bestaat uh, dat mensen heel graag... zoveel mogelijk van hun bankrekening af willen halen als het mogelijk is. Oké, okay, dankjewel Leonora. De lijn wordt een beetje slecht. Dus we laten het hierbij. Jaap Koelewijn ook heel hartelijk bedankt. Dankjewel. En ik praat weer even verder met Johan van Sloten over... Uh, het uitkomen, 50 jaar geleden, van Please Please Me. Um, het duurde even voordat die plaat in Nederland een succes werd. Hè? Dat zei je net al. Klopt. Uh, hoe lang duurde dat? Dat heeft ongeveer een half jaar geduurd... Um in maart 1963 kwam de plaat ook in Nederland uit. Daarvoor was er één singeltje uitgekomen in Nederland. Dat was in februari. Uh, had helemaal niks gedaan. En welk was dat? Welk dat nummer? was Please, Please Me, dus het titelnummer. Het titelnummer. Met op de B-kant Love Me Too. Uh, werd uitgebracht in Nederland op een heel klein platenlabel... dat gerund werd door een man van al in de 70. Dus die had helemaal niets met de Beatles of met deze muziek. Had ook geen idee wat hij uitbracht waarschijnlijk. Uh, nee, dat, <lacht> hij nam dat rechtstreeks over vanuit Engeland. Ja. En uh, nou ja, Hij had natuurlijk wel begrepen dat het in Engeland al wel succes... Was. Dus Aha. hij zou wel gedacht hebben van... Hey, misschien kan ik hier 50 of honderd exemplaren van afzetten. Uh, op de radio werd de, werden de Beatles amper gedraaid. Behalve in Tijd voor Teenagers. Die hebben in maart 1963 voor het eerst de Beatles gedraaid op de Nederlandse radio. Maar daar bleef het wel bij. Na de zomer van 1963 begon er toch wel meer reuring te komen. Uh, men las natuurlijk ook... De berichten uit Engeland. Uh, She mm -hmm. Loves You was toen uitgekomen, wat een nog grotere hit was geweest. Uh, nou, toen werd ook geprobeerd om de Beatles naar Nederland te halen. Willem Duis bijvoorbeeld kon, hem, kon de band in 1963 uh, op het Grand Gala du Disc krijgen voor 1500 gulden. Hij wilde dat niet, want hij zag er niks in. Een maand later was de vraagprijs inmiddels verhoogd tot 40.000 ja. gulden. Waar luisterden we wel naar in 1963, voor de Beatles uh, bekend werden? Nou, vooral heel keurige muziek. Uh, mensen als Anneke Greunlo bijvoorbeeld, uh, Duitse muziek, uh, muziek uit uh, Italië. Connie Froboes. Uit... Uh, bijvoorbeeld, mij, uh, ja. Uh, wat Nederlandse artiesten betreft, mensen als Willeke Alberti en Rob de Nijs. Wel tienersterren. Ze werden ook veel gedraaid in tienerprogramma's en ze waren te lezen in de muziekbladen. Maar het was vooral heel keurig. Heel keurig. En er stond ook een hele keurige man toen op nummer één in Nederland. Oh so so But I do then. I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. My dying day. Ja, Sir Cliff Richard. Toen nog gewoon Cliff. En ook nog niet uit de kast, zo te horen. Moet Europa de Syrische rebellen van wapens voorzien of niet? Morgen gaan de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... over deze kwestie met elkaar om de tafel zitten in Dublin. Volgende maand namelijk loopt het wapenembargo af... en de leiders zijn verdeeld over de vraag wat dan te doen. Minister Timmermans is in ieder geval tegen, nog wel. Maar Arjen van der Horst in Londen, um, de Britse premier Cameron en uh, president Hollande van Frankrijk... hebben vorige week laten weten de Syrische rebellen wel te willen steunen met wapens. Hè? Terwijl ze daar eerder ook tegen waren. Maar wat, wat, wat heeft ze tot die omslag bewogen? Dat klopt, ja. We zien al weken een hele duidelijke verschuiving. Een echte mission creep zou je het kunnen noemen. De minister van Buitenlandse Zaken zei begin dit jaar... we moeten alle opties openhouden, inclusief... Uh, directe wapenleveranties aan de oppositie. En dat is dus inderdaad uh, anders dan wat we vorig jaar van de Britten hoorden. De reden daarvoor, ja, er zijn meerdere, meerdere oorzaken. Uh, officieel zeggen de Britten, het is een moreel principe. Hè. Kijk eens wat er in Syrië gebeurt. Te veel doden, te veel mensen op de vlucht geslagen. Wij kunnen niet langer aan de zijlijn staan. Op de achtergrond spelen, spelen ook eigen belang en, en geopolitieke overwegingen een rol. Mm. De, de Britten zeggen, dit conflict is scheef. Russen ja, die leveren wel wapens aan het regime van Assad. Uh, dat is oneerlijk voor de oppositie. Bovendien zien ze ook een versplintering uh, van de oppositiegroepen. Er zijn uh, buitenlandse al-Qaeda-achtige jihadistische groepen en als het aan de Britten ligt, ja, zij zien liever niet dat deze groepen de strijd winnen... maar de seculiere groepen die de Britten gunstig gestemd zijn. Er is ook een eigen belang, want uh, we hebben het ook in Nederland gezien... Hè, jonge Britse moslims gaan naar Syrië om de jihad te strijden. Ja. En Londen is dan ook bang voor een radicalisering... van kleine groepen jonge moslims uh, van eigen bodem. Zoals dat ook met Afghanistan en Pakistan is gebeurd. En ze zijn dus ook bang dat die jongeren op een gegeven moment ook terugkomen... en hiervoor problemen gaan zorgen. En dat, die combinatie, dat, dat, dat is de achtergrond van ja, de koerswijziging van de Britten. Ja, en denk je, is daar veel overleg over geweest, denk je, tussen Cameron, Cameron en, en Hollande? Heeft Cameron Hollande overtuigd? Je ziet een soort haasje over. Hè? De Fransen en Britten staan vaak lijnrecht tegenover elkaar... maar als het gaat om militair ingrijpen, zoals we dat ook met Libië hebben gezien... dan zitten ze echt op één lijn. De minister van Buitenlandse Zaken begon daarmee begin dit jaar, minister Heek. Twee weken geleden gingen ze al een stap verder. Ze leverden toen wat ze hier noemen niet-dodelijk defensief materiaal. Denk dan aan gepanzerde voertuigen en kogelvrije vesten aan de Syrische oppositie dus. Vorige week hoorden we Cameron. Hij zei, ik ben bereid een veto uit te spreken... over uh, een, een wapenembargo, of desnoods een wapenembargo negeren. Een dag later hoorden we weer... De Franse minister van Buitenlandse Zaken, die zei vergelijkbare dingen. Mm. En er is voortdurend contact tussen Hollande en oh ja. Cameron over wat te doen met Syrië. Dus er is wel ja, er is trekken een duidelijke lijn wat dat betreft. Ja, maar goed, we weten allemaal waar tegenwoordig de echte macht ligt in Europa. Wouter Meijer in Berlijn, goedenavond. <laughs> goedenavond. <laughs> Hoe denken de Duitsers erover? Wapens aan Syrië? Aan, het, aan het, de oppositie in Syrië? Uh, niet doen, zegt Duitsland. Uh, Duitsland is heel bang dat je door wapens te leveren... alleen maar olie op het vuur gooit. Uh, als je het embargo opheft, gaat ook de andere kant nog meer wapens leveren. En het probleem in Syrië is ook niet dat er te weinig wapens zijn. In tegendeel, vinden ze hier in Berlijn. Het grootste probleem is ook dat je niet precies weet aan wie je ze geeft. Arjen zei het, als enorm versnippert de oppositie... en dure bellen klinkt misschien heel sympathiek. Mm. Er zijn honderden groepen langs de kleine, grote... en je weet eigenlijk te weinig wie dat zijn, uh, wie die wapens dan krijgen... of ze in de verkeerde handen en hoe moet het eigenlijk het leveren? Zelfs de humanitaire hulp die komt vaak helemaal niet aan of valt in verkeerde handen. Dat risico moet je met grote hoeveelheden wapens niet nemen, zeggen ze. Nee, maar um, nou, zijn er volgens mij niet zo heel erg veel mensen meer die nog geloven in een uh, politieke of diplomatieke oplossing voor Syrië. Hoe, uh, hoe ziet de regering Merkel dat dan? Nou ja, Merkel is natuurlijk ook, ook niet degene die uh, de, de grote oplossing in handen heeft. Maar Duitsland houdt toch wel degelijk vast aan politieke en, en humanitaire dingen. Dus Duitsland biedt bijvoorbeeld bescherming en, en opvang en geld aan leden van de Syrische oppositie. Die hebben hier in Berlijn vorig jaar een soort blauwdruk gemaakt voor de overgang na de val van Assad. En uh, meer hulp aan de slachtoffers. Bijvoorbeeld deze week heeft de regering besloten om nog 5000 vluchtelingen op te nemen in Duitsland. Eerder zijn er ook al duizend toegelaten. Dat zijn inderdaad allemaal dingen waarmee je. Assad en zijn regime niet wegkrijgt. Maar het is wel de Duitse manier om te helpen... zonder de situatie nog erger te maken... door daar nog meer wapens naartoe te sturen. Nou, nou is uh, uh, ons Nederlands minister van Buitenlandse Zaken... minister Timmermans uh, vooralsnog ook tegen het leveren van wapens... vindt het ook te gevaarlijk nog. Maar er lijkt hier wat beweging te zitten. Regeringspartijen, Partij van de Arbeid lijkt een beetje te gaan schuiven. VVD was al wat meer. Uh, niet zo heel erg tegen wapenslevering. En misschien zelfs instemming met een gedeeltelijke opheffing van het embargo. Is zo'n beweging in Duitsland ook mogelijk? Ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat het heel moeilijk te verkopen is... ook al zouden politieke partijen het willen. Eh, want de publieke opinie in Duitsland is gewoon erg pacifistisch. Dat zag je ook bij de missie in Afghanistan. Heeft Duitsland wel gedaan, en, en nog steeds. Maar er is altijd een grote meerderheid in de opiniepeilingen tegen geweest. Eh, ook de inmenging in de strijd in Libië, daar was Duitsland tegen. Ook vanwege die reden dat dat in de bevolking niet begrepen zou worden. Duitsland is gewoon geen stoer land meer dat makkelijk even ingrijpt. Zoals Frankrijk dat laatst deed in Mali. We sturen daar troepen heen en dan gaan we lekker vechten... Dat ligt hier natuurlijk nog steeds erg gevoelig. Ja. En er zijn dit jaar verkiezingen in september. En met wapens leveren of militaire sturen... Eh, met militaire sturen win je hier geen stemmen in Duitsland. Integendeel. Nee. Arjen van der Horst in Londen. Uh, nou, nou hebben Cameron en uh, Hollande vorige week ook gezegd... als we het er in Europa niet doorkrijgen... dan gaan we misschien wel op eigen houtje wapens leveren. Hoe, hoe denkbaar is dat? Ja. Uh, Cameron zei letterlijk... we zijn een onafhankelijk land... en we hebben een onafhankelijk buitenlands beleid. En als wij vinden dat onze Europese partners ons tegenhouden, dan moeten we kijken naar een andere aanpak. Dus ze geven wel heel duidelijk een signaal af. Dat kan natuurlijk ook om hele tactische redenen zijn om het regime van Assad verder onder druk te uh, zetten. Maar dit gaat natuurlijk steeds meer lijken op die mission creep die we ook bij Libië uh, zagen... en die uiteindelijk ook tot echt militair ingrijpen leiden. En de Fransen en Britten hebben al laten zien dat ze, het menen, uh, als ze dit soort woorden zeggen dat ze dat ook menen. Ja, en uh, Wouter, mochten de Fransen en de Britten zover gaan, um, gaat Duitsland daar dan voor liggen? Nee, Duitsland kan het dan niet voor gaan leggen, want elk land mag zelf weten of ze het doen, denk ik. Toch meer soevereiniteit, heeft, he, binnen Europa. Precies, ja. Merkel, Merkel heeft wel vorige week op de Eurotop gezegd over het onderwerp... dat eensgezindheid binnen de Europese Unie over deze kwestie... wat haar betreft geen doel op zichzelf is. Met andere woorden, ze zal nog liever haar morele poot stijf houden, denk ik... dan dat ze ter wille van de lieve vrede in de EU mee gaat doen om dat embargo op te heffen. Ja. Goed. Nou, morgen en overmorgen in Dublin dus die bijeenkomst. Hartelijk dank. Arjen van der Horsten en Wouter Meijer. En ik spreek weer even verder met Johan van Sloten, muziekjournalist. We spreken over uh, de verjaardag van de eerste Beatles-LP, Please Please Me. Um, nou ja, nu we, nu we toch in Engeland waren, hoe werd uh, er in Engeland uh, op die eerste Beatle-LP gereageerd? Nou, er werd wel naar uitgekeken. In februari hadden de Beatles hun eerste nummer één hit gehad, met dat Please Please Me. Was in Engeland dus wel een groot hit geweest en... Uh, nou ja, mensen waren wel heel nieuwsgierig geworden. Ze kenden de Beatles nu van Love Me Do, van Please Please Me... en wat je in Engeland uh, toen al merkte... was dat er toch een soort uh, rage ontstond, een soort hype ontstond rond die band. Want wat de Beatles deden, uh, dat was zo anders dan wat de ja, Britten gewend waren. waar kwam dat nou eigenlijk voor, muzikaal gezien? Vergelijkbaar met, met Nederland. Als je kijkt naar wat er zeg maar, de eerste jaren van de jaren zestig populair was in de Engelse hitparades, dan waren dat mensen als Cliff Richard. En dat, dan waren dat de Amerikaanse crooners, bijvoorbeeld. Er zat weinig nieuw, vers bloed eh, in, in de Britse muziek. Weinig rock and roll, om het maar even Zo, simpel te zeggen. Sowieso weinig rock and roll. Cliff Richard was altijd het symbool van de Britse rock and roll. Maar als je dat vergelijkt met. Elvis Presley en later de Beatles en de Stones, dan is dat toch wel heel keurig. Uh, ook in Groot-Brittannië was men wel toe aan echt iets nieuws. En wat was er dan zo nieuw aan de Beatles? Dat was niet alleen de muziek, maar het was ook de manier waarop zij op dat podium stonden. Uh, de, de, de, de hele, het hele marketing-idee van de Beatles, uh, dat was ook heel helder. De manager, Brian Epstein, die wilde er ook een, uh, die wilde heel duidelijk die vier jongens neerzetten als... Iets nieuws. Ze waren nieuw met andere haardracht. Ze hadden een langer haar natuurlijk. Maar dat andere haar bijvoorbeeld, is dat dan door Brian Epstein bedacht... of was dat gewoon wilde jongens die hun haar lieten groeien? Wat was er eerder, het haar of het, idee, of het marketing idee? Ik denk um, dat het haar er misschien eerder was... maar Brian Epstein die zag dan van, hé... Hey, Daar kan als, ik iets mee. Als manager kon hij twee dingen doen. Hij kon tegen die Beatles zeggen van... jongens, als jullie er zo uit gaan zien, dan verkopen ik geen plaat... Hmm. Maar hij dacht de andere kant op. Hij dacht, misschien kan ik dat juist wel gaan gebruiken. In de hele styling. Uiteindelijk ging het natuurlijk vooral om de muziek. En om het feit dat die Beatles... Eh, met hun Duitse eh, ervaring in Hamburg... Ja. en hun ervaring in Liverpool... waar ze constant onafgebroken speelden... dat ze zo goed op elkaar ingespeeld waren... dat het een hele hechte band was. En dat was ook moment. opmerkelijk, ook aan die eerste jaren van de Beatles. Ze werkten keihard, die ja. jongens. Hè. Ze traden iedere dag op... Ja. Echt heel veel. Nou was dat niet zo uitzonderlijk. Want dat werd verwacht van artiesten dat ze bijna dagelijks speelden. En ja. ook uren en uren lang. Uh, er zijn mensen die zeggen... Ja, Deden artiesten dat nu nogmaals? Want dan zou je nu ook veel betere bands krijgen dan, uh, dan je op dit moment hebt. Uh, maar die, die op elkaar ingespeeld zijn. Hoor ik daar iets van? Uh, het is niks meer tegenwoordig? Nee, nee, muziek? nee, oh, nee, nee, okay. nee. Want ik zeg met nadruk: er zijn mensen die <laughs> oh, dat zeggen. Okay. Ja. Uh, nee, nee, nee, nee. Kijk, het is niet andere te vergelijken. Mensen, ja. het, is, het, het is niet te vergelijken <laughs> de muziek van nu en de muziek van vijftig jaar geleden, omdat nee. de hele industrie veranderd is, natuurlijk. Hmm. Maar uh, die. die, die uh... Dat kan ik zeggen, die compactheid van die band. Op elkaar ingespeeld zijn. Dat spat ook al meteen van deze eerste plaat af. En ook dat was iets wat men in Engeland. En ook in Nederland. Eigenlijk nog niet zo gewend was. Nee. Nou ja, Ze werden, ze werden in ieder geval steeds groter. Uh, in, in Engeland stond trouwens. Uh, net als hier Cliff Richard. Op nummer 1. In ja. de week dat Please Please Me uitkwam. Die hebben we al gehoord. In Amerika hadden ze nog helemaal niet van de Beatles gehoord. Daar stonden Ruby and the Romantics op nummer 1. Met Our Day Will Come. Oh, oh, aan de Beatles toe in Amerika. Dit waren Ruby and the Romantics met Our Day Will Come. Het was wel bekend dat Edgar Allan Poe dol was op cryptografie, het versleutelen van taal in geheime boodschappen. En hier en daar in zijn werk ook heeft gespeeld met het gebruik van geheime codes in zijn poëzie. Maar mijn gast van vanavond is de eerste die beweert dat ook in veel van Proza werkgeheime boodschappen zijn verstopt. Welkom René van Sloten. Goedenavond. U bent vertaler en al dertig jaar bezig met het werk van Edgar Allan Poe. Om te beginnen even, u mag uh, spreken dit jaar in juni hè, op de Positive Positively Poe Conference. Ja, er is uh, in Amerika op de Universiteit van Virginia een conferentie over het de positieve kanten van het po van werk, het werk van po. Dat is eenmalig of gebeurt dat vaker? Ik hoop dat het daar nou vaker gaat gebeuren. <laughs> oh, maar dit is de eerste keer. Ja, het, het gekke is dat po in Amerika een ander imago heeft dan in Europa. Ja. In Europa wordt hij veel positiever gezien dan in Amerika. In Amerika, Amerika vinden ze het maar een nog steeds een rare, quibus, sombere, rare dingen deed. dronken man. En hij leidt nog steeds onder de onder lasten die na zijn en vooral over hem verspreid is in Amerika. En wat voor lastig voor lastig is eh, dat? Dat hij dat hij niet goed bij zijn hoofd was, dat hij mm -hmm. rare ideeën had, dat hij te veel dronk, dat hij uh, dat hij het uh, over de middelen gebruikte, en dat soort mm -hmm. dingen. Meer. Ja. En hoe, hoe bijzonder is het dat u daar mag spreken in Virginia, want dat wordt georganiseerd door nou, een verre een verre dus, uh, nazaad van Poe uh, organiseert dat geloof ik. Uh, ja, de, de voorzitter van de raad van bestuur van het Poe Museum is een na is een verre nazaad van Poe en Achter, achter neef kun je zeggen, want Po had zelf geen kinderen. En die is zelf ook le leraar en die organiseert deze conferentie, ja. ja. andere gast hier aan tafel is iemand die zich professioneel bezighoudt... met cryptografie, Universitair hoofddocent cryptografie... namelijk aan de TU in Delft. En die zijn studenten altijd aanraadt om een verhaal van Po te lezen. Jan van der Lubbe, goedenavond. Ja, dat is het uh, verhaal De Gouden Kever. Ja. Dat is een van de weinige verhalen die we in de literatuur hebben... waarin in een uh, geheimcode gekraakt wordt, stap voor stap. Aha. En ik zeg altijd tegen studenten... als je nou wil zien hoe je dingen moet kraken... dan is dat een aardig verhaaltje. Dat geeft een beetje een indruk hoe je dat in de praktijk doet. Ja. En, uh, dat is gewoon natuurlijk wel... Hè, we praten over Poe. is 150 jaar geleden. Het is natuurlijk wel taal. Ja, natuurlijk. Tegenwoordig, tegenwoordig doen ze doen dat doen heel dat anders. En he? ene. Ja, precies. Ja, ja precies. Want, want ik, ik, ik, ik las in een voorgesprekje wat er met u geweest is... dat bijvoorbeeld Al-Qaeda doet het tegenwoordig... met, met kleuren in plaatjes ja, op de ja, computer. Dat klopt. Ja. Nou ja, eigenlijk heb je... je hebt, kijk, cryptografie is eigenlijk dat je dus... Uh, een boodschap bijvoorbeeld omzetten in een geheimcode. Wat we ook zeggen, vercijferen of versleuteld. Ja. Dat ja. doe je met een geheime sleutel. En degene die de geheime sleutel heeft, die kan het weer ontcijferen. Wat er eigenlijk bij Poe gebeurt, is dat hij niet zozeer vercijfering toepast. Maar hij verbergt een boodschap in een boodschap. Want? In een tekst Ja, in, in een tekst. Ja, daar zit dus in eigenlijk ja. weer de, de boodschap van. Hij in schrijft vanpakt. een verhaal, maar met bepaalde ja. technieken kan je daar weer een andere boodschap uit halen. Ja, ja dat precies. Is ja. Ja. En dat is natuurlijk iets anders dan dat je een geheim code maakt. Ja, als je een geheim code voorbij ziet komen, dan zie je dat onmiddellijk. Ja, ja Want daar staat te halen in, dan, dan moet het iets anders betekenen. Ja, maar dus je... dat betekent ja. eigenlijk ook dat bijvoorbeeld als je nou naar internetomgevingen kijkt, dat terroristen en criminelen. Die gaan geen encryptie gebruiken, nee. he, want dan ben je potentieel verdachte. Ja. Maar die proberen dus boodschappen te verpakken in andere boodschappen. Ja. Nu is he. het heel bijzonder dat u hier samen aan tafel zit. Want u zit hier voor het eerst, uh, ja. meneer Van Sloten. Ja. Uh, want u hebt het idee, het vermoeden... dat er in teksten van Poe boodschappen verstopt zitten, of niet? vermoeden dat Poe in een aantal prozateksten... de dus geheime boodschappen heeft verstopt. Is het meer dan een vermoeden, of...? Nou, als je, als je het idee helemaal hebt... dan zie je ook dat er in die teksten ook aanwijzingen zitten... dat er iets in verborgen zit. Hoe zien die eruit? Uh, po geeft al zijn... Uh, of het aantal van zijn verhalen geeft hij een motto mee boven het verhaal. En daarin staat, kijk naar het hart van het verhaal. Want daar staat iets anders dan het verhaal zelf. Mm -hmm. dat, soort, dat soort versleutelingen zitten in, in die verhalen zelf... en ook in de motto's die erboven staan. Ja. Alleen ja, niemand heeft er verder aan gedacht om er eens verder op te gaan kijken. Maar ik heb dat eigenlijk ontdekt toen ik met het vertalen van Eureka bezig was. Dat is een gedicht, hè? Nou, dat is een proza-gedicht. Proza-gedicht, ja. 50 bladzijden, ja. dus het ja. is... Ja, uh... ik zei niet een gedichtje. Nee, goed. <laughs> en uh, bij het vertalen daarvan vielen me toch een hele rare zinsconstructies op. Aha. En ik heb ook de beschikking gehad over notities die Po zelf heeft nagelaten voor een tweede druk. En toen viel me op dat hij de structuur van het verhaal helemaal intact hield. Dat hij geen woorden of zin heeft geschrapt of toegevoegd. Als het ware om het schema wat erin zit om dat intact te laten. Ja, ja. En ik wist dat er twee gedichten zijn van Poverin die zoiets doet: uh, het gedicht waar hij de naam van vriendinnen in verstopt heeft. Via eerste... dat soort. Codering, ja, de eerste ja? letter van de eerste regel, de tweede letter van de tweede regel, de derde, mm -hmm. enzovoort. Maar als je in zo'n gedicht iets gaat verschuiven, dan valt je hele schema in duidelijk. Ja. Bent u nou al begonnen met de plekken waar u dat vermoedt om te proberen die codes ben, te breken? Ik ben met Eureka begonnen. En ik ben schema's gaan maken van de eerste letters van de paragrafen en zo. En ja. ik, ik kwam er helemaal niet uit. En daarom bent u heel blij dat ja. meneer Van der zit? Ja, ik heb eerst gesproken met Arjen Peters van de Volkskrant. Die daar ja. zaterdag een stukje over gaat schrijven in de boekenbijlagen... Ja. Uh, dat ik eigenlijk op zoek ben naar een goede cryptograaf die mij kan helpen. En toen via via is het ook bij jullie terechtgekomen. En jullie kennen meneer Van der Lubbe weer. En zo zitten we dus hier nu aan tafel. Kunt, kunt u van dienst zijn, meneer Van der Lubbe? Nou ja, dat moet nog blijken. Het is overigens wel aardig om te zeggen... en dat onderstreept ook een beetje het uh, vermoeden uh, van uh, René van Sloten dat uh, hij ook een serieus stuk heeft geschreven over... dat heet secret writing, het geheimschrijven. Aha. En daarin behandelt hij een aantal methodes. Het begint met hele simpele en ze worden steeds ingewikkelder. En dat is eigenlijk een, een soort essay over geheimcodes... hoe je die moet maken. En het zou wel eens kunnen zijn, want ik heb dat vandaag nog even bestudeerd... dat een aantal van die methodes die hij beschrijft... dat hij die eigenlijk waarschijnlijk ook gebruikt heeft in zijn eigen... Uh, gedichten en stukken proza. Ja. Dat is zeer wel mogelijk. Zijn dat... Ja, meneer Van uh, Ja, hij, hij beschrijft bijvoorbeeld de techniek van de, de sleutelzin. Je hebt een, een zin of verspreuk spreuk van 26 letters... en dan onderschrijf je het normale alfabet. Want 26 letters in het alfabet... En dan alfabet. kun je dus de ene letter in de andere omzetten. Ja, een A wordt een X een ja. B wordt een T. Ja. En dat hangt dus van de sleutels ja. en af hoe je die versleuteling is. Maar een aantal van zijn verhalen heeft dus een motto... van 26 letters erboven staan. Aha. En dat vond ik heel intrigerend. Maar hoe kom je er vervolgens achter, meneer Van der Lubbe, u bent ja. de expert... hoe kom je er vervolgens achter nou ja, kijk, welke ik, letter je waarvoor in moet vullen? Nou ja, kijk, je, je, je hebt dus een aantal hypothesen moet je stellen... van wat mogelijk de methode is die gebruikt is. En het gaat ook natuurlijk om die sleutelsinnen. Zijn die bruikbaar ja of nee? Nou, Dat kan je heel snel met computers doen natuurlijk. Ja. Ja. Maar het blijft natuurlijk altijd het stellen van een hypothese... En, ja, als je Marcel hebt, dan lukt het, ja. ja. U, hebt, u hebt elkaar natuurlijk voor de uitzending al even ontmoet. Uh, hebt, u, ja. hebt u al plekken aangewezen waarvan u denkt... Uh, nou, daar zit wat en hebt, hebt u er al naar nou, gekeken? Nou, nee, we, we gaan nu beginnen. U gaat nu beginnen, <laughs> ja. oké. Okay, maar ja. er, zit wel, er zit wel genoeg uh, mogelijkheden in, denk ik. Ja? Ja. En dus is er is ook nog een, iets ander aardigs. Ellen uh, Elmpo heeft ook in een uh, tijdschrift... heeft hij uh, mensen uitgenodigd om uh, geheimcodes te maken. En dan zou hij ze wel even kraken. Ja. En dat publiceerde hij ook. Maar er zijn twee codes die... Uh, en lukte het hem ook om ja, ze te dat, kraken? Ja, dat lukte, ja. Op een gegeven oh, ja. moment is hij daarmee opgehouden. Dus gehouden. hij was er zelf gewoon goed in? Hij was er zelf ook heel hij goed in, wat, ja. wat doet vermoeden dat hij ook goed was in het omgekeerde? Ja, precies. Ja. Ja. En daar zijn wel twee codes. Uh, die zijn er ingestuurd door de meneer Tijler. Maar algemeen wordt aangenomen dat hij dat zelf heeft gemaakt. Ja. En die twee codes die zijn een aantal jaren geleden op internet geplaatst. En de een is in 1992 en de andere is ongeveer in 2000 gekraakt. Dus dan weten we hoe, het, hoe dat in elkaar zit. En wat waren dat voor boodschappen dan, die daar nou, verstopt waren, waren? Gewoon willekeurige stukken tekst van een andere schrijver. Oh, ja. Ja. Maar het ja. feit dat waarschijnlijk uh, Po dat gemaakt heeft... dat geeft wel weer mogelijkheden en inzichten... die misschien weer bruikbaar zijn om de andere stukken te Dus wat gaat, u, wat gaat u nu doen met de, de, de ver, vermoede uh, plekken... waar boodschappen zitten die meneer nou Sloten... Ja, die gaat u door uh, de computer halen? Ik denk dat mijn collega ja. rechts ja. Uh, gewoon eerst maar eens... alle digitale stukken tekst moet geven... Ja. die ja. mogelijke boodschappen doen. En dan laten ja. we gewoon een aantal dingen en methodes... Die dan gaat zelf u de studenten beschrijft. erop loslaten. Ja, we kunnen er een prijsvraag van maken, ja. dan, bij wijze van ja. Ja. Wie weet. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Op, op wat voor boodschappen... Uh, ja, hoopt u, of wat verwacht u, meneer Van Sloten? Wat, wat voor dingen zou die erin ja, verstopt kunnen hebben? Ik verwacht toch... Ik verwacht een aantal grappen, want Paul hield zijn lezers graag voor de gek... en zette ze op verkeerde benen. Ja, was een practical joker ook, Ja, ja maar ja. Paul heeft wel een paar hele diepzinnige verhalen geschreven... over zichzelf en over de Amerikaanse samenleving uit zijn tijd. En ik verwacht toch wel dat hij er een aantal politieke boodschappen in gestopt heeft, waarschijnlijk. Zoals in het bekende verhaal De Val van het huis Usher, wat over de... Gespleten Amerikaanse samenleving gaat, de noordelijke versus de zuidelijke staten. Ja. En in Eureka, wat een aantal geniale ideeën bevat op wetenschappelijk gebied, waar we nu pas langs een achter beginnen te komen, verwacht u dat hij dingen zegt die hij op dat moment nog niet durfde te zeggen tegen zijn tijdgenoten? En wat voor dingen zouden we dat kunnen zijn? Nou, in Eureka beschrijft hij bijvoorbeeld in zijn visie op de evolutie, twintig jaar voordat Darwin erover schreef. Ja, ja. En daar is hij toen heeft hij toen heel veel lastig gehad. Het is nu in Amerika nog link om over evolutie te praten. Laat staan, 150 jaar geleden. We zijn buitengewoon ja. benieuwd wat het allemaal... Ja, meneer Van Velen? Ja. ja, overigens denk ik dat het in de praktijk best nog meestal vallen... dat het helemaal niet zo moeilijk is. Want laten we eerlijk zijn, kijk, Poe is een schrijver. En als hij een boodschap heeft die niemand kan decoderen... dat schiet ook niet op. Nee. Dus het, zal nee. Wel, dus het zal wel zodanig zijn dat het toch niet al te moeilijk moet zijn... om. Ja, dat uh, terug te vinden. Ja, en, en uh, de politieke boodschappen, nou ja, dat, dat kan over de Amerikaanse politiek van toen gaan. Uh, ja. uh, of, of de evolutie. Of zou het ook gewoon hetzelfde kunnen zijn als in zijn gedichten na, namen van geliefde? Het zou ook toch uh, kunnen, ja. Ja. kunnen, ja. Of, of een boodschap aan zijn, aan zijn overleden vrouw. Of ik noem maar wat op. Het zou van alles kunnen zijn. Ja. Dus dat maakt het wel vrij intrigerend, ja. En waar hoopt u op? Een verdubbeling, ik hoop... een verdubbeling van de... Ja, dat ja, ja, boek, ja, ja, ja, ja, ja, bereik, ja, maar, ja, ja. Kijk, als het zo is, en als we erin slagen om één of twee codes te kraken... dan gaat het over de hele wereld. Dat geef ik op een briefje, want Po wordt over de hele wereld gelezen. Ja. En dat zal zeer veel opzien dat durf ik wel te garanderen, ja. Ja, maar nogmaals, waar hoopt u op? Wat zou u het leukst vinden om te vinden? In Eureka hoop ik op een aantal diepere wetenschappelijke inzichten. Als aanvulling of wat hij toen niet durfde te zeggen. ja. En in het val van het huis Usher denk ik op een politiek verhaal over Amerika in die tijd. Wat erg leek op de situatie in Europa momenteel. De noordelijke versus de zuidelijke staten. Ja, nou wie weet. Heeft hij ja. een, een oplossing voor de crisis? In, nou die was het toen <lacht> ook toevallig ja. hè. Ja, daarom. Er was in 1837 in Amerika een grote financiële crisis. De helft van de banken ging failliet. Dus uh, wie weet heeft hij een oplossing. <lacht> Meneer van der Lubber, daar wacht u een belangrijke taak. U moet ja, ook, oh. de, u moet ook de, crisis, de crisis nog op gaan lossen. Een hele verantwoordelijke zelfs, heb ik ja. inmiddels begrepen. Ja, ja. Maar misschien, als de boodschap tegenvalt, moet hem toch maar weer geheim houden. Ja. Ja. Hou ons beslist op de hoogte van de voortgang van het uh, onderzoek. Hartelijk bedankt, René van Sloten Graag en Jan van der Lubbe. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Met het oog op de lente. Martin Melkers. Ja, je zou het niet zeggen, staat hier op mijn papiertje, maar ik zeg het wel, want ik heb vanochtend de eerste grutto gezien. Het is toch echt lente, voor wie er oog voor heeft, want je kan het echt wel zien. De komende week hoort u daarom Martin Melgers, de voormalige stadsecoloog, die ons allemaal hier meeneemt op lentereis door de natuur. Goedenavond, Martin. Goedenavond. Ja, het, het is lente, maar we merken er nog weinig van. Uh, zei je dus dat ik vanochtend mijn eerste grutto zag? Zijn er in de natuur verder al signalen van enige uitbotting? Nou, ik vond het vanochtend uh, wel erg lenteachtig. Ondanks de kou in de lente echt in de lucht. Uh, Amsterdam was onbevolkt. En het lekkere is dat het veel vroeger licht was... En in de loop van de ochtend moest ik wat in het struikgewas doen ergens. Dat zal ik verder even niet gaan uitwerken. En ik stond even met mijn zon, uh, met mijn wangen in de zon. En uh, die zon had echt een koesterende warmte hoor. Het was vandaag echt weer dat gevoel wat je vroeger wel had als kind. Dan was er op een gegeven moment zo'n dag, het was even in de ochtend hoor. Mm -hmm. Dat je dacht van: oh, uh, dan kunnen we weer lekker buiten spelen op straat. Ja. Dat, dat is voor mij ook lente. En dat gevoel had je vandaag? Dat had ik heel erg, ja, vandaag. En wa waardoor kwam dat het meest, dat je dat gevoel had? Nou, de, ik vind het vooral de daglengte neemt toe. En met die daglengte ja, nou ja. zie je dat er, dat er bijvoorbeeld in mijn tuin... Hoor, maar ik heb een gewone tuin in Amsterdam... daar zat een merel te zingen en een zangluister... en er zaten uh, houtduiven te koeren. En het was eigenlijk de tweede keer dat de lente begon. Want we hadden eigenlijk al de eerste keer de lente... zo'n beetje begin januari, toen was het even heel lekker weer. Oh ja, en wat zag je toen? Nou, toen vond ik bijvoorbeeld uh, Klein Hoefblad al. Dat is voor mij uh, altijd een lentebode. En ik heb een traditie uh, dat ik altijd het eerste klein hoeflat, wat ik vind, uitsteek voor mijn vrouw. En die vindt dat dan geweldig. <laughs> uh, echt, als je je vrouw goed wil stemmen, dan moet je klein hoeflat uitsteken. Uh, ja. En dat was er al op 6 januari. Ja. Maar daarna ik... is het weer heel erg koud geworden. Loopt loop de boel nu een beetje achter, of niet? Uh, uh, ja, nou, het loopt iets achter. Het is koud. Normaal gesproken had ik al in mijn vijver bijvoorbeeld padden gehad... maar in het begin januari zag ik al dagvlinders uh, vliegen eventjes. En toen was er een eerste pad in de vijver en die, uh, die dacht, dit is me te koud. Het is er weer uitgegaan. Ja. En die verwacht ik uh, nou, volgende week wel weer terug. Daar kan je het goed aan merken. Uh, de, de, de amfibieën zijn nog zich niet aan het voortplanten. Dat is een nou. beetje raar. Nou komen er weer narcissen op in mijn tuin. Uh, dit weekend wordt het heel koud. Gaan ze het overleven? Jawel, jawel, die overleven het wel. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld een, een grote tuin in Amsterdam... met uh, heel veel sneeuwklokjes. En dat is eigenlijk een wonder van een plant, hè? Want die hebben dus gewoon... Ja, uh, die overleven alles. Ja. Sneeuw meegemaakt, vorst ja. meegemaakt, ja. ijsel, regen, weervorst. Okay. Het zeert ze niet en ze staan er weer prachtig bij. We horen je nader over de lente. Hartelijk dank, Martin Melvers. Dit was met het oog op morgen. Men zegt, de ploem was natuurlijk van trea dops. Maar ik weet zeker... Dat was die, maar ik weet zeker dat ik hem van Rita Corita had. Morgen zit hier Thijs van der Brink. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im steen.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 Barbara Streisand live in concert voor een betoverende avond. Donderdag 6 juni in Ziggo Dome in Amsterdam. Barbara live met Chris Boti en special guests Jason Gold en Rosling Kind. Kaartverkoop start zaterdag 23 maart om 10 uur via LiveNation.nl.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 De verrekijker, het boekenweekgeschenk van Kees van Kooten. Spannend, ontroerend en vreselijk geestig. Leest als een trein. NNS is hoofdsponsor van de boekenweek. Dit is Radio 1.